Bij de, -journaal. de Amerikaanse FBI bij de Democratische Partij. Vorige week werden door de klokkelader-site Wikileaks duizenden mails van partijprominenten gepubliceerd. Daaruit blijkt dat de partijleiding de campagne van presidentskandidaat Sanders wilde frustreren. De FBI wil achterhalen welke hackers de mails wisten te bemachtigen. Volgens de Democraten moest de publicatie de republikeinse kandidaat Trump helpen bij zijn campagne. Maar die ontkent... De partijvoorzitter van de Democraten is opgestapt vanwege de onthullingen. De zoektocht naar een mogelijke drenkeling in Sustren in Limburg is stopgezet. Vandaag en gisteravond heeft de brandweer met duikers en een boot een meertje bij een camping doorzocht. Waar volgens getuigen een man in het water was beland. De politie weet niet of hij op de camping verbleef of in de buurt woont. Mogelijk is er helemaal niemand in het water gevallen, zei een politiewoordvoerder eerder al. Bij Air France wordt voor de tweede keer in korte tijd gestaakt. Ongeveer een derde van het cabinepersoneel legt vanaf woensdag het werk neer... omdat ze boos zijn over bezuinigingen en betere arbeidsvoorwaarden willen. De zaking duurt tot en met 2 augustus. Waarschijnlijk worden er vluchten van Air France geschrapt... maar passagiers op KLM-vluchten hebben er geen last van. Er komt camerabeveiliging bij het turks religieuze gebouw in Deventer... waar een paar dagen geleden brand werd gesticht... De gemeente plaatste camera's op aandringen van omwonenden en bestuurders van de vereniging. Afgelopen weekend woedde er brand in het pand van een religieuze vrijwilligersorganisatie. De organisatie zou zijn aangevallen vanwege mogelijke banden met de Gulen-beweging. Het weer, de zon scheidt nog even en de temperatuur ligt rond de 20 graden. Komende nacht zijn er opklaringen en komt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af... Lokaal valt er een bui en dan wordt het 21 tot 23 graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM Cinema. Een hele goede avond, bontamotte al te samen zou ik zeggen. Maandag 25 juli, tijd 21 uur en bijna drie minuten. Tijd voor CFM Cinema. Samengesteld en presentatie Auko B. Ja, Vorige week was ik helaas uh, geveld door een zomergriepje... maar vanavond gelukkig weer wel. De mooiste filmmuziek, de, mo eh, de ja, jazz, klassiek, pop, van alles zit erin. Welke films hebben we? Eerst uur Cruel Intentions, voor Weddings and a Funeral... Alexandro Alexandrini en de western compo, uh, yeah, soundtracks. Tweede uur twee hele bijzondere. Chinatown en The Legend. En daar ook de nieuwe Ghostbusters. Maar we beginnen zoals we gewend zijn met de hit van de maand. Het is alweer de laatste keer en dat is Sia uit de film Finding Dory Unforgettable. Een mooie uitvoering. Unforgettable, that's what you are, unforgettable, don't you? Look at Onvergetelijk deze uitvoering van uh, Shia uit de film Finding Dory, film 2016, uh, mooi gezongen. Uh, ik zag dat er uh, binnenkort weer een jazz in Haarlem is, Haarlem Jazz and More heet het geloof ik. Uh, daar speelt ook een bandje, die heet Heaven. Ik dacht dat het ooit reclameboys waren, die hebben dit melodietje in elkaar gezet, Finding Out More. Don't hey.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 CFM Cinema, zou ik bijna zeggen. En het eerste nummertje uit de film is uit de film San Andreas. Een Amerikaanse rampfilm uit 2015. En uh, dat verhaal speelt in Californië. Ge Californië getroffen door een zwaardbeving. Dan zetten SAR helikopterpiloot Ray en zijn ex-vrouw Emma... alles op alles om vanuit Los Angeles San Francisco te bereiken... om daar hun dochter te gaan zoeken en te redden. En ik zag tot mijn grote verbazing dat daar ook een, een lied op staat van Sia... En dat is een van mijn favorieten, California Dreaming. Zoveel uitvoering, maar dit is ook een mooie. California Dreaming van Sia uit de film San Andreas. de Original uh, Picture Soundtrack. Uh, ja, mooie uitvoering. Uh, beetje orkestraal. Ja, beetje filmisch zou ik bijna zeggen. Als je dat afzet tegen de mamas en de papa's. Deze versie is van... Uh, ik dacht 2015. Ik dacht die uh, mei 2015 uitgekomen was. Laatste nummer die van die soundtrack uit mijn hoofd. En um, ja, komen we naar een andere soundtrack. De, een film die op televisie is Cruel Intentions. En dat begin ik met Fateless. Like a conscript, you love to bully I place the blame with you Fully Change around the words that you said To suit me fine you got till it's gone, I'm at the end of the night where nobody belongs, there's a drum, and that's where you come, and that's to I'm make them mine. Ja Cruel Intention is aanstaande vrijdag 29 juli op televisie op RTL 8 om half negen. Het verhaal Selman Velmond gaat met zijn stiefzuchter Catherine een weddenschap aan. Als hij er niet in slaagt om Annette, dochter van de schooldirecteur en zelfverklaarde maagd voor het leven, in bed te krijgen, mag Catherine zijn liefste stukje speelgoed hebben. Dat is namelijk zijn sportwagen. Eerst uur draaien we vaak uh, soundtracks waar veel pop in zit. En dat is ook bij deze het geval. Skunk en Nancy. I've been biding my time Been so subtly kind I've got to think so selfishly Cause you're the face inside of me and secret Ja, Skunk en Nancy, Secretly. En dat allemaal uit de film uh, Cruel Intentions. En daar komt deze ook uit, de laatste uit deze soundtrack. Uh, de soundtrack is mooi, de film schijnt iets minder te zijn. Kirsten Berry. Ordinary Life. In a shit, my soul. Als je geboren bent naar deze film, dan kan je hem op televisie zien. Cruel Intention, aanstaande vrijdag, 29 juli, half negen op RTL so Ik was daar in de kerk, en voor de eerste keer in mijn hele leven was dat ik een persoon person. And it wasn't the person standing next to me in the veil. It's the person standing opposite me now, in the rain. Het hele bekende melodietje van Barry White... kwam natuurlijk uit Four Weddings and a Funeral. Met in de overrollen Hugh Grant, Andy McDowell... James Fleet en Kristen Scott Thomas. Wanneer de stijve verlegen Charles... tijdens de bruiloft van de ongecompliceerde Amerikaanse Carrie ontmoet... is zij snel verkocht. Maar het kost hem nog eens een drie trouwerij en een begrafenis... om te beseffen dat zij de liefde van zijn leven is. Een uitstekend gemaakte comedy... in de beste traditie van de screwball-comedy... Screwball Krijgt zelfs de meest nukkige kijker plat. Weergeloze kast, aangevoerde Grant. Die sindsdien het patent heeft op die uh, wereldvreemde harken die hij altijd speelt. Zorg voor hilariteit en ontroering. Ja, aardige film. Woensdag net vijf, half negen voor de tigste keer. En als je die film draait, dan zit daar in ieder geval ook deze hele mooie in. Ja, Love is All Around. Het was natuurlijk wet, wet, wet. En dat allemaal uit voorweddings en een funeral. Dat is niet zo gek natuurlijk. Love is All Around. En een klein stukje nog van Gloria Gaynor. dat zit natuurlijk ook in deze I Will Survive. In deze movie. So John, has that, that gorgeous girlfriend of yours? Uh, she's no longer my girlfriend. Ah, dear. Still, I wouldn't get too gloomy about it. Hasn't it? she never stopped bonking old Toby De Just in case you didn't work out. Yeah. She is now my wife.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 Ja, en dat allemaal in de film. For Weddings and a Funeral. Gloria Gaynor. Ja, als je dit nummer hoort, heb je altijd de neiging om mee te gaan zingen, toch? I Will Survive. Ja, een van de taken van dit programma is ook om muziek uit films te draaien die minder bekend is. En dat is ook in deze film het geval. Dat is de muziek van John Hanna. For Weddings and a Funeral Blues heet dat nummer. Een lang nummer, tien minuten, ik doe er vijf minuten van. Een instrumentaaltje. We go into battle. True love. In whatever shape or form it may come, we all in our dotage be proud to say I was adored once too. <laughs> True. True. True love. Allemaal uit film voor Weddings en a Funeral. Aanstaande woensdag op televisie half 9 net 5. En via dit een mooie muziek. Dan moet je zeker twee uur luisteren. Want daar ligt het accent op dit soort muziek. De meer romantische, klassieke getinte filmmuziek. Ja, niet alles natuurlijk, want Ghostbusters komt onder andere ook nog aan bod en dat is wel wat anders. Uh, ik zie dat het alweer tijd is voor de western muziek. En ik heb deze keer gekozen voor een componist. Alessandro Alessandroni heet hij. En dat is een Italiaanse muzikant natuurlijk. Uh, played, uh, speelt verschillende instrumenten: gitaar, mandoline, sitar, accordeon, piano. En hij heeft zo'n 40 uh, uh, soundtracks geschreven. Uh, was bevriend met Ennio Morricone, vroeger als kind. En uh, heeft ook in veel van zijn de soundtracks van Morricone meegespeeld. Uh, ja, al die western soundtracks. Hè. Uh, ja, Murico is natuurlijk bekend van zijn orkestratie. Met zijn combinatie van uh, instrumenten en uh, zang. En Alessandroni die heeft meegedaan in heel veel films. The Good, The Bad and The Ugly. Uh, a Fistful of Dollars. For a Few Dollars More. Once Upon a Time in the... De... Nou, heel veel. Ik ga gewoon wat van hem draaien. Je hoort het al, want het zijn hele bekende melodieën. Alessandro Alessandrini. Uh, dit, uh, fraaie, uh, deze fraaie muziek op een cd. -tje. El Puro heet deze cd. El Puro. Een cd 1995. Zie je die ooit nog eens op het Tweedehandspark liggen? Koop hem voor die 1 euro, wat ze de meeste voor vragen. Want dit is echt een waardevolle cd. Alle nummers die erop zijn, zijn grote klasse. Onder andere ook deze: Stella Polare. Thank Once upon a time, Italian Western Suite. Oh ja, hij is natuurlijk een kunstfluiter, Dan mag je, dat heeft je al in de gaten. van uh, deze uh, componist ligt natuurlijk ook dicht bij de muziek van uh, Ennio Morricone. Je luistert naar de muziek van Alessandro Alessandroni. En uh, wat grappig is, ik zei het al, het is een heel leuk zedeetje, El Puro. En ik zie daar ook nog een, een stukje van een live concert op staan. Uh, dat is uh, de live versie van uh, For a Fistful of Dollars. Het kan allemaal op CFM filmmuziek live gespeeld door Alessandro Alessandroni. Van de geweldige cd El Puro. Ja, je hebt geluisterd naar het eerste uur van uh, CFM Cinema. Mijn naam is Alko B. En uh, het tweede uur gaan we uh, verder met het draaien van filmmuziek. Als je geïnteresseerd bent wat er komt... dan kan ik je melden dat er muziek komt uit de film Een Hologram voor de King... Uh, her name was Sarah. Chinatown, Ghostbusters, film uit 2016. The Legend, uh, The Last Boy Scout, The Yards, Spyheart Nou, nah, hele mooie muziek. En vooral Chinatown is echt een knaller.